Dit verhaal is al meer dan 100 jaar geleden gebeurd in Noord-Amerika. Het speelt zich af tijdens de trek van de Amerikaanse kolonisten. Dat waren boeren die van het oosten naar het westen van Amerika trokken. Ze reisden in hun huifwagens, getrokken door ossen, naar dat westen, dat toen nog voor het grootste deel een onbekend en onontgonnen land was. Alleen daar wilden de pioniers voortaan wonen en aan een nieuwe toekomst bouwen. Onder deze kolonisten bevond zich de voortrekkersfamilie Seger, bestaande uit vader en moeder Seger, hun kinderen John, 14 jaar oud, Frances van elf, Louise, 12, Catherine, 9 jaar oud, en de kleine zusjes Mathilda en Busy. Vader Harry Seger wilde samen met andere pioniers het nieuwe land ontginnen. Amerika groot maken. Maar het werk van de pioniers was gevaarlijk. Ze moesten hun weg zoeken langs de paden door dieren gebaand, langs de sporen door indianen gevormd. En de indianen zagen bij hun komst niet leidzaam toe. En ook de natuur in die wildernis van het verre westen was vreed en gevaarlijk. Op een gloeiende middag van juni in het jaar 1844... ...zaten onder het koele poortgewelf van de toren van Fort Laramie... ...drie mannen te praten. Fort Laramie lag 667 mijl van de laatste voorpost van de bewoonde wereld... ...op de route naar Oregon en Californië. Een van de mannen was Fitzpatrick, de bekende gids en pelsjager. En hij was juist bezig aan de factuur Boudot, dat is de beheerder van het fort... ...en de bevelvoerende officier van de kleine gouvernementsbrigade... ...te vertellen hoe hij op zijn weg van het rotsgebergte naar het fort... ...kleine partijen Sioux-Indianen op het oorlogspad had weten te omzeilen... ...toen een kleine Dakota-Indiaan op een prairiepony woest door het poortgewelf kwam binnenstuiven. Gezicht. Zwarte Adelaar, brengen bericht. Rode Krijger, welkom in Fort Laramie. Welk bericht brengt Rode broeder ons? Hele Dakota dorp op weg naar hier. Emigranten wel daar aankomen. Verspieders ons op de hoogte gebracht. Waarom brengen Rode Broeder ons deze tijding? En waarom uw dorp op weg naar Fort Lhermy? Opperhoofd vijf kraaien van plan zijn feest te vragen aan trekkers. Oef, mij hebben gezegd. Hm. ik heb nog eens zo'n een feest gezien, Bodo. Het is niks anders dan een hondsbrutale afzetterij. Die arme slobbers hun laatste ponden koffie en meel afhandig maken. Dat durven ze. Treiteren is het. Nou, ja, wat weet je, Fitzpatrick. Als die vervloekte indianen hun zin niet krijgen, gebeuren er erge dingen. Een boer die de wildernis intrekt, is het krankzinnigste schepsel dat ik ken. Tja, je hebt gelijk, Bodo. Een farmer die de wildernis intrekt... Met vee en een ploeg en een wagen vol schreeuwende kinderen is het waanzinnigste schepsel dat op twee benen rondloopt. Die groene ezels die trappen in ieder geval. Als er maar één ratelslang op een mijl afstand is, dan kun je er zeker van zijn dat ze een beet krijgen. Snachts laten ze hun zadels en tuig over een disselboom hangen. En de volgende morgen vinden ze flardeleer door de wolven stuk gekraagd. Ik weet het Patrick. Groene ezels zijn het die van toeten nog blazen beeten. Ja. Ze weten niet hoe ze hun vee bij elkaar moeten houden. En s'nachts slapen hun wachten in en laten aan de Indiaanse paardenrovers vrijspel. Ze overladen hun wagens en op de rotsgrond breken hun assen als zwavelstokjes. Ze verdrinken in stortbuien. Ze verdwalen in zandstormen. En als er ergens een plekje drijfzand is, kun je er zeker van zijn dat ze erin vast komen te zitten. Bij nachtvorst klapperen hun tanden. En overdag brandt de zon hun het vel van de rode reuzen. Toch heb ik de grootste bewondering voor die trekkers. Onverschrokken zijn ze zeker. Ze zoeken niet alleen voor zichzelf een nieuw leven in een nieuw land, maar een land dat eens in de toekomst bewoond zal worden door een welvarend en talrijk nageslacht. Door een grote, groeiende Amerikaanse natie. Het is ook alleen het gemis aan ervaring, commandant, dat vele offers van hen zal vergen. Ook ik bewonder hun keihard doorzettingsvermogen. Maar ze kunnen nog geen blinde buffel doden, al staat hij vlak bij hun op het spoor. Want hun kleinkaliber geweren zijn alleen maar goed voor prairiehonders. Ze krijgen de koorts als ze water drinken uit buffelpoelen. En ze krijgen de pip als ze van iets anders moeten leven dan van koffie en koek en vet spek. Tja, Het is een mirakel als ze levend aan de andere kant van de bergen komen. Man, daar heb je ze. Hm? Dat zijn de trekkers niet. Het zijn de indianen. De voorsten hebben de rivier al bereikt en storten zich in het bruisende water van de Laramie. De Dakota indianen heeft gelijk. Het hele Dakota dorp komt op ons af. De rivier krioelt van indianen, honden en paarden. De rivier is wel wild en bruisend, maar in dit droge voorjaar nergens dieper dan een meter. Ze hebben al hun hebben en houden meegebracht. Handig zoals de indianen hun paarden bepakt hebben. De lange tentpalen aan weerszijden van de pakzadels. En hun bagage in een mand opgehangen tussen de palen en een eindje achter de staart van het paard. Die indianen die zo razendsnel op hun paarden door de menigte heen schieten, zijn de strijders. Ze naderen de andere overal, met de vrouwen bovenop de pakzadels. Zodra ze hun tenten hebben opgeslagen, kunnen we ze hier verwachten. Binnen een uur zullen de mannen zich wel melden. Alle donders, daar komt de trek. Ik kan ze alleen door mijn kijker onderscheiden. Vier lange kolonnes osselwagens met witte huiven tel ik. Duizenden stuks vee en mannen te paard. en hardnekkig vorderen ze over de golvende heuvels in het oosten. Ja, daar heb je ze. Die bosboeren in de prairie. Die juffershondjes in het hol van de leeuw. Die groene nieuwelingen in de wildernis van het westen. Een uur later bereikten de eerste wagens de rivier. Zonder een ogenblik half te houden of te aarzelen, plonsten ze erin, zwaar en lomp. Langzaam en log liepen de trekossen tot aan hun hals kwam in het snel stromende water, beklommen daarna moeizaam de andere oever. De voerlui schreeuwden en lieten de zwepen klappen. De wagens bolderden zwaaiend over de stevige oeverrand. De karavaan kwam regelrecht op het fort en het Indiaanse dorp aan, totdat, op ongeveer een kwart mijl afstand, de wagens in een cirkel reden en halt hielden. Die avond... In de heerlijke koelte en met door de open poort het uitzicht op een helder rode zonsondergang boven de heuvels, zat op het binnenplein van het Fort Laramie een groep mannen te praten. De gezichten stonden zonder uitzondering ernstig, bijna somber. De gids, de facteur en Fitzpatrick voorspelden de trekkers het verdere verloop van hun tocht. Ja, kijk eens man, je zult haast geen gras meer vinden voor je vee. En je zult bitter weinig buffels aantreffen op je route. En waar willen jullie van leven? En hoe stel je je voor met je verzwakte dieren... ...die zware wagens over de bergen te transporteren? Wat dokter Whitman het vorig jaar gedaan heeft met zijn karavaan, ...dat kunnen wij nu ook doen. Ja, en, en gemakkelijker nog, want hij heeft de weg voor ons gebaan. Ja, Onze wagens zullen het spoor van zijn wagens volgen. En zo zullen wij er komen. En zo zullen er velen na ons komen. De valleien van Oregon zullen bezet worden door ons volk. ...en onze kinderen zullen daar gelukkig zijn. Ja, ja, ja, ja. Ja. Henry Sager, veertien dagen hebben we nou gereisd... ...van onze standplaats in af. En onze eerste verrukking heeft plaatsgemaakt voor een... ...ja, een, een zekere weemoed. We zijn door zandverstuivingen gekomen en droge woestijnen. Indianen hebben ons vee en paard afhandig gemaakt. Er zijn doden in de achterhoede gevallen. De hoeven van vele dieren zijn zo gesleten... ...dat ze er moeilijk op voort kunnen... Hoe moet dat in de toekomst gaan, Seger? We hebben de helft van de route nog niet achter de rug. En het zwaarste deel moet nog komen. En toch moeten we volhouden, man. En we zullen Oregon bereiken. Ik wijs jullie nogmaals op het voorbeeld van dokter Whitman. Wat hij heeft gekund, moeten wij toch ook kunnen? Seger, laat een deel van je vee hier achter. Je kunt van ons daarvoor in de plaats pakpaarden en muilezels krijgen. En we willen ook wel wat koffie en suiker afstaan. staan. Koffie en suiker... Als iemand ons drie maanden geleden had verteld dat we ons kostelijke vee nog eens tegen koffie en suiker zouden ruilen, zouden we hem zijn gezicht hebben uitgelachen. Ja. Maar nu hebben die zaken voor ons een wonderlijke bekoring. We nemen uw voorstel aan, we kunnen niet weigeren. Want het feest dat de Dakota's ons afpersen, zal ons wel zeker onze eigen voorraad koffie en suiker kosten. Ja, jullie bent met je zware karavaan ook te veel blootgesteld aan de aanvallen van de indianen. Hun houding wordt steeds dreigender. Ze voelen dat het ernst gaat worden met de blanke invasie. Als het gouvernement niet gauw een krachtiger houding gaat aannemen... ...dan zullen we hier de ene ellende naar de andere hebben. Luister zeker. Jullie pakten indianen niet verstandig aan. Door je angstvalligheid moedig je hen aan. Daardoor stel je jezelf bloot aan werkelijk gevaar. Maar laat ze je tanden zien. Wees waakzaam, stoutmoedig. Neem een houding van zelfvertrouwen aan in hun tegenwoordigheid. En je zult zien dat je er heel draaglijke buren aan hebt. Maar je veiligheid hangt af van het ontzag dat je zelf weet in te boezemen. Het is een wijze raad, Fitzpatrick, maar niet gemakkelijk te volgen. Wij horen thuis in de bossen, op een farm. Wij zijn dapper, maar onwetend en onervaren. Wij weten niets van het land en zijn wilde bewoners. In de onafzienbare prairie, op de eenzame hoge buffelflakte... en in het gebergte voelen we ons verloren... Sommige van ons hebben slecht water gedronken. Mijn vrouw is eraan overleden. Buikloop? Ja. Neem me niet kwalijk, mannen. Ik, uh, ik moet nou naar het waterkamp toe. Hij heeft een klein dochtertje van drie jaar. Buikloop? Gevaar voor besmetting? Ja, hoe eerder je vertrekt, zeker, hoe beter. Als ik jullie was, zou ik als dat blikzaam voortmaken. Je weg is nog lang en je wilt toch voordat de winter invalt op de plaats van bestemming zijn? Niet. Tot voort Ho valt de reis niet mee. Maar ik raad je, laat een deel van je vee achter. Koop er wat paarden voor in de plaats en en bouw zo mogelijk een deel van je zware wagens om tot tweewielige karren, waarmee je sneller en lichter uit de voeten kunt komen. We zullen erover nadenken. De volgende avond was het feest voor de Indianen. De trekkersvrouwen, hoewel dodelijk vermoeid, hadden brood en koek moeten bakken. De mannen zaten te wikken en te wegen hoeveel tabak ze zouden moeten afstaan. Maar de kinderen verheurden zich als dollen op het feest. De Indianen feesten, ze dronken, riepen en zongen. Deze ontmoeting met de Dakota's was tenminste vreedzaam verlopen. Drie dagen later trokken de immigranten verder. Een deel van het vee bleef achter. 35 pakpaarden en 16 muilezels met pakzadels, wat koffie en suiker, had Boudou ervoor in de plaats gegeven. Hahaha, <lacht> wat zeg je ervan, Fitzpatrick? Hahaha, <lacht> prachtvee! <lacht> er zijn echte durhams bij! Het is hier anders onbetaalbaar. Jij bent met de lip. Boedo, die paarden van jou, die houden het niet uit in de bergen. Moet je het die tobbers onnodig moeilijk maken? Donders nog een daar heb je de poppen weer aan het dansen. Daar, een van de wagens is gekanteld. De as is kennelijk gebroken. Zie je wel, hun materiaal deugt niet. Op dit terrein is het sterkste nog niet genoeg. Maar kon ik ze maar helpen. Maar hoe?